Mijn dames en heren, dames en heren, ladies and gentlemen. Het is bijna middernacht. Alle getrouwde mannen hebben nog precies 10 seconden om hun vrouw kwijt te raken. Dus, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Toch wie ik was toen u mij nam, mijn Heer. Een tijger is een tijger en geen land, mijn Heer. En wilde beesten maak je nimmer tang, mijn Heer. Dus ik doe wat ik doe, nou en hoe uw gedoe. Ben ik moe, Toodaloo. bij, bij, mijn lieve heer. Verhaal mijn lieve heer. De liefde ging niet ver, nu is ze over. U vindt het vast en ver, maar wat u mist is flair. Nee geen protest mijn her, u deed uw best mijn her Maar voor de rest was alles wat boven Al is het reuze sneu, ik ben u meer dan beu Het moet nu heus adieu zijn mijn her Een vrouw wil in haar leven zoveel meer mijn her Dus meer dan elke keer weer op en neer mijn her bij u draait alles om uw jonge heer, mijn heer. Maar ik moet naar de top, stap voor stap, trap voor trap, plan na plan, man na man. Bye, bye. U vindt het vast en ver, maar wat u mist is flair. Ik wil beslist niet verder, mijn her. Nee, geen nou protest, mijn her. U deed uw best, mijn her. Maar voor de rest was alles wat over. Al is het reuze zeu, ik ben u It's out of you!